De blauwe zaden Matt Melden vindt op zijn land een geheimzinnige steen. De archeoloog professor Marcus ontcijfert het opschrift. Wie hier graaft zal de opperste macht voor zich hebben. Maar leden van een godsdienstige secte. die onder leiding staat van de sheriff van Yakumba. hebben zich al met geweld meester gemaakt. van wat er onder de steen lag. Grote, blauwe zaden. Met heeft er met moeite zelf twee kunnen veroveren. met hulp van zijn vriend Stevens en inspecteur Canners. Maar het ziet er naar uit dat de sheriff hen te slim af is. Bent u nog verder gekomen met die stenen? Die uh, stenen.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 Het is om krankzinnig te worden. Zijn die met twintig man komen binnenvallen, schietend als gekken? Het was een twee minuten bekeken, waar er geen schijn van kan. Die zijn terug naar Yakumba, dan kun je donder op ja, z'n... We moeten ze tegenhouden! Eén mensen. En dat stel is zwaar bewapend. Ik ben machteloos. Ja, leuk gezegd, Stevens. En hoe wou je ze nu nog inhalen? De, de hoopt, commissaris. Als ze eenmaal terug zijn in dat dorp, kunnen we het wel vergeten. Ik zal hem nog eens bellen. De hele bevolking daar doet mee. Dat hebben we toch zelf gezien. Maar het is vlot met de grens. Als het ze te warm wordt onder de voeten, zijn ze zo vertrokken met z'n allen. Kom, commissaris, kan Connors. Die sheriff die zo veilig opgeborgen dat Hij is snapt Overval van zijn handmakers. Ja, dat hebben we hebben gehoord, ja. ja. Ben juist over met jullie toe. Wat stelt dit allemaal voor? Ik neem zelf nou, geleiding Tot zo. Nou hebben we de pop aan het dansen. Hallo, post 25. Hallo, post 25. Hier, wagen 16. Eén van de patrouilles. Hallo, wagen 16. Hallo, post 25. We zijn in de zevende straat. We zijn beschoten toen we probeerden een vrachtwagen aan te houden... ...en twee particuliere wagens die met honderd mijl door de stad raasden. Vraag versterking. Zijn ze nog in de stad? Welke richting nemen ze op? Naar noorden, richting centrum. Richting centrum? Dus niet naar Jacumba. Als ze tenminste zijn. Heb je de nummers? Het kan ook een afleiding van de zijn zijn. Nee, het ging te snel. Ja. Maar het was een leger groen met groen deksel zonder opschriften. Ik roep alle wagens op. Blijf volgen, maar hou afstand. Hou contact. Begrepen. Oproep aan alle wagens, oproep aan alle wagens. Uitkijken naar vrachtwagen, leger groen die met grote snelheid vanuit zuidelijke richting het centrum nadert. Laatst gesignaleerd in de zevende straat. Attentie, inzittenden zijn gewapend. Grootst mogelijke voorzichtigheid geboden. Houd afstand. Ik wacht uw bericht. Uit. Wat zouden ze in hun schild voeren? Zo, Conner. Staan de zaken? Het lijkt er veel op of ze nog in de stad zijn. Mooi zo. Dan krijgen we ze wel. Daar zou ik maar niet al te zeker van zijn. Oh uh, Mag ik even voorstellen? Generaal Stevens, commissaris Henderson. Ja, ja. ja laat het generaal er wel aan. En meneer Melden. Op zijn trein zijn die steden. Ja, ik weet er alles van, meneer Melden. Mijn goed. Ze zijn waarschijnlijk nog in de stad, commissaris. Signalement van de vrachtwagen klopt in ieder geval. Ze worden gevolgd door alle wagen die we buiten hebben. En? Ja, wat kunnen we doen? Ze schieten op alles en iedereen die hun in de weg loopt. Verwachting? Dat ze zullen proberen terug te redden naar Jakumba. Precies. En twintig mijl van het dorp loopt de weg langs een ravijn. Steile afgrond aan de ene kant, berg aan de andere kant. Daar heb ik de weg laten barricaderen. Ze lopen zo in de val. Maar voorlopig zijn ze nog hier. Misschien zijn ze de weg kwijtgeraakt. Hebt u toch versterking kunnen krijgen? De toestand heeft zich gewijzigd, kanners. Dus alle reden tot ingrijpen. En toen ik daarnet net Heb vroeg... jij het antecedentenrapport over die zogenaamde sheriff gelezen? Ja. Weet je wie hier eigenlijk ontsnapt is? Ik heb het nog niet gelezen. Ja, maar, ja, maar wie is, Dat is het dan? dan? dan dus er zat toch wel meer achter zitten dan alleen maar godsdienstwaardig. Moederlijk wel, luister maar. Ja... Begrijpt u me goed, heer. Het is niet mijn gewoonte om onmiddellijk buitenstaanders te betrekken in dienstzaken. Oh, maar... We ja, buitenstaanders langer. bijna al zo ver verwikkeld in deze affaire. Dank u, commissaris. Ja. Mag ik u erop patent maken dat wij misschien nog wel van enig nut kunnen zijn in deze zaak? Oh ja, het, het leger, natuurlijk. Het rapport, commissaris. Ja. ja, hier is het. Om te beginnen, die sheriff heeft een valse naam opgegeven, hij heet helemaal geen Piers. Het is zelfs geen Amerikaan. De naam is... ...Van Sommeren. Sommeren? Een Duitser. Precies, een Duitser. Uh, naar Zuid-Amerika gevlucht... ...na de ineenstorting van het de Derde Rijk. Dus die deed zo'n beste Duitser waarschijnlijk? Nee. heeft van 40 tot 45 gewerkt... ...op het hoofdkwartier van de generale staf. Ah, Vrachtwagen gesignaleerd. Oh. Hij is afgeslagen en rijdt nu in oostelijke richting. 18 de straat naar Jefferson Square. Blijf volgen en hou contact. Uit. Nog steeds in de stad, Jefferson Square. Wat is daar weer? Hier op de kaart, aan de rand. Ja, ja hier. Het hoofdkwartier van de generale staf dus. Afdeling geheime wapens. Geheime wapens? Daar hadden de Duitsers in de orde de mond over vol, hè? Zegt dat die te is De V1's en de V2's zijn er ook gekomen. En wat ze nog meer aan het uitbroeden waren. Zegt u dat wel, wat ze nog verder aan het uitbroeden waren... De rest hebben na de oorlog heel wat technici meegenomen naar hun land. Gebruik gemaakt. Om van hem hier die maar te zwijgen. De hele ruimtevaart is gebaseerd toch op. Over... Ja, ja, ja, ja, ja, maar deze man, die van Zomer... heeft nog nooit iemand te pakken kunnen krijgen. En misschien was hij niet belangrijk genoeg om daar hem te en, zoeken. En nu duikt hij in Zomer op als sheriff van Yakumba. Hoe is van het ook sheriff kunnen worden? Dat wordt nog uitgezocht. En wat dat uh, onbelangrijk betreft. Ja, weet u waar hij mee bezig was? Wat voor geheime wapens hij aan het ontwikkelen was? Nee, helaas niet, nee. Daar zijn we nog niet achter. Oh, door. daar was van onderzoek ook geheim voor. Ja. Het enige wat we weten is dat hij tijdens de oorlog nog... ...twee expedities heeft gemaakt naar Brazilië. Naar Brazilië? Ja. Wat moest hij daar? Wacht eens. Misschien heeft dat iets met die stenen te maken. Of met die blauwe zaden. Misschien was hij wel op zoek naar de opperste macht. U komt tot dezelfde conclusie als ik, meneer Melden. Ja. Begrijp je nu, Connors, waarom het van belang is... ...die kerel zo gauw mogelijk weer in handen te krijgen? Ja. Stel dat hij al die jaren terug een bepaald idee had... Of over bepaalde Dat moet we dan wel een beschikken. goed idee geweest zijn... Alsof had hij de oorlog nooit heeft faciliteiten gekregen voor zulke dure expedities. Daar ben ik ook bang voor. In ieder geval kunnen we aannemen dat hij weet waar hij over praat. Hij kent het raadsel... En hij zou wel eens heel dicht bij de oplossing van het raadsel kunnen zijn... nu hij de Blauwe zaden gevonden heeft. Oh, maar wij hebben er ook een paar. Oh. Professor Marcus, we best eens kunnen ontdekken... Marcus! Zouden ze daarom in de stad blijven? Een overval op Marcus? Hoe oh, zouden ze moeten weten waar de professor woont? Zo is die vriend van jou weer bezig, Gannis... Ik geef de heer de groot gelijk. Marcus heeft politiebescherming nodig. Het beste kan hij vanaf morgen op ons laboratorium werken. Zorg ervoor, Groners. Je welkom, ze We moeten in ieder geval die twee zaden veiligstellen. Ga er maar meteen op af. Een paar mannetjes mee voor permanente bewaking. Het zou wel eens een kwestie van staatsveiligheid kunnen zijn. Kunnen wij niet mee? Er is hier verder toch niet veel te doen. Ja, ik kan niet van afwachten. 25. We volgen nog steeds vrachtwagen. Hij is nu aangekomen op Jefferson Square. Ze draaien rondjes op het plein, alsof ze naar iets op zoek zijn. Wat uh, Niets ondernemen. We kunnen de wegen rond het plein afzetten. De andere wagens uit verschillende richtingen. Commissaris? Geen risico's. We hebben wat anders voor ons in het Geen risico's. Hou contact. Begrijpen. Commissaris, naar Marcus. U kunt meegaan, heren. Ik regel van hieruit de arrestatie van het stel. De vrachtwagen is gestopt. De twee personenwagens ook. Voor Hotel California. Er springen gewapende mannen uit de auto's er Jefferson Square? Nou, weet ik wat daar is. Daar is ons hotel. VUIL! Ja, ja, wat moet dat zo midden in de nacht? Kan een mens nou nooit eens rustig werken? Ja, ja, ja, ik kom eraan. aan. Ah, mijn goede vriend, kan het? spijt me dat ik je dit dit avontuur meesleept, Marcus, maar. Ja, zeg eens, als ik je even mag helpen herinneren, wij hebben jou in dit avontuur gehaald. De politie zou er toch wel bij betrokken zijn. Mannen, we alle in- en uitgang van het gebouw: garages, kelder, brandballers. Dexter, naar de boven. Boven binnenkomen? Ja, natuurlijk. Zeg maar, wat stelt dit allemaal voor? Het lijkt wel een overval. Die hebben we nou juist voorkomen. De sheriff is uitgebroken. Hij raast rond door de stad. En het is helemaal niet denkbeeldig dat hij met zijn hand langs de blauwe zaden komt terughalen. Ja, maar daar ben ik toch niet mee klaar? Wat? Ik heb ze nog nodig voor mijn onderzoek. Daar gaat het juist om. Je moet het onderzoek in alle rust kunnen afmaken. Vandaar de politiebewaking. Doe dat maar in alle rust. Morgen, straks, krijg je de beschikking over politiedeskundigen. Tja. Je zult dan op het politielab moeten werken. Ja, maar wacht ja, eens. Op weg van de baas. Mag ik even bellen? Natuurlijk. Hoe ver bent u met uw onderzoek? Wat die stenen betreft... Wat die zaden betreft. Oh, oh, ja, dat zal uh, onbepaalde tijd kunnen duren. Hoe bedoelt u? Ik heb Goh. een van die, uh, van die vruchten, van die zaden, doorgelicht, hè? Met röntgenstralen? ja. Bent u niet bang de eventuele kiemkracht aan te tasten? Oh, we hebben er toch twee. Dat is zo, maar... En voordat we ze kunnen planten of uitbroeden... moeten we toch ongeveer weten waar we aan toe zijn. En uh, waar zijn we aan toe? Nou, kijk, het binnenste van de zaden ziet eruit als... ja, als het binnenste van een ei. Hè? Je kunt duidelijk de kiem zien zitten. Hier, kijk maar eens eventjes. Ik heb er ook foto's van genomen. Daar kunt u het misschien nog beter op zien... Grotere contrastwerking. Wil jij ook even kijken, Nee, Ik heb geen verstand van dat soort dingen. Nog niets van dat aspecten? Alles oké okay hierachter. Mooi zo. Ziet u, de vraag is nu... Is dit ei, dit zaad, plantaardig of dierlijk? Dat kunt u op deze manier niet vaststellen. Nee, nee, daarvoor zullen we het moeten planten. Planten? Die dingen hebben al jaren in de grond gezeten. Honderden miljoenen jaren om precies te zijn. Ja, maar niet onder de meest ideale omstandigheden. In het carbon was in ieder geval de temperatuur van de aardkorst veel hoger dan nu. En daarbij, ja? als die zaden zijn weggestopt met de bedoeling dat latere wezens ze zullen terugvinden... En dat is niet ondenkbaar gezien de stenen met die inscripties. Precies, maar dat zou betekenen dat ze juist begraven zijn op een plaats en op een diepte... Wij ze niet konden ontkiemen. We zullen dus moeten experimenteren. Ja, morgen, in het politielab. Maar mijn eigen instrumentarium is juist aangepast aan... Oh, dat zal voor mij zijn. Kan zie hier. Ja? Ja, we komen eraan. Baxter, ik zal proberen voor aflossing te zorgen. Tot zolang heb jij de verantwoording hier. Wat met inspector. Zeg, hou ik die kerels hier in... En om het huis? Voor je eigen veiligheid, jongen. Kom, we moeten weg. Nieuwe ontwikkelingen? Ja, ze zijn de stad uit. Op weg naar Yakumba. En wat belangrijker is, ze hebben contact gehad met die sheriff. En, Matt, is er zekerheid? Jullie hebben toch contact gehad met die Piers Of die van Zomeran, of hoe die heten mag? Ja. Ze hebben fel van haar bed gelicht en gegijzeld. En wij hebben er nergens aan gedacht. Het eenvoudigste, het enige wat hij hoefde te doen. Nou kan hij zijn eisen stellen, we zullen alles moeten toegeven. Wat heeft hij gevraagd? Tot nu toe alleen maar alle politieachtervolging te staken. Ze zijn op weg naar Jacoba. Is de blokkade van de weg opgeheven? Ja, ik moest wel. Om het leven van mevrouw Melder niet in de waarschuwing te stellen. Ja, zullen we zullen allemaal nog meer moeten doen om het leven van mevrouw Melder niet in de waarschuwing te stellen. Als jullie maar weten dat ik er alles voor over heb, alles! Kalm, kalm, met. We kunnen beter proberen alvast een strategie op te stellen. Als ik die kerel te pakken krijg. Ik draai hem zo verdomd rotdek de kom. Die smerige gamene... Hallo. Goedemorgen, commissaris. Van Zonnen. Kijk eens aan. Wie heeft niet stil te hoor ik? Wie heeft mijn toopzeel gelegd? Dat is interessant. Van Zonnen laat die vrouw gaan die jullie hebben meegenomen. Mevrouw Melden?